Uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal nieuws over de zaak Helene Mees. Ik praat erover met Tom Klein. En coach Gerard Kemkers van TVM maakt zich op voor het EK Allround. Hebben ze hun pupillen er nog zin in zo kort voor de spelen in Sochi? Ga ik hem vragen. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser.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 IBAN-rekeningnummers zijn geldig in de hele eurozone... en bestaan uit 18 letters en cijfers. Volgens de Nederlandse Bank zijn in Nederland... tussen de 20.000 en 60.000 bedrijven nog niet voorbereid. Drukkerij Johan Enschede in Haarlem lijkt te zijn gered. Familiebedrijf is bekend van de productie van bankbiljetten en postzegels. Sinds de invoering van de euro ging het slechter met de drukkerij... omdat het bedrijf toen meer concurrentie kreeg. Vandaag werd bekend dat een faillissement dreigde, maar dat lijkt nu afgewend. Investeerder Nimbus uit Zeist neemt 95% van de aandelen over. Daarvoor moest het bedrijf wel aan enkele voorwaarden voldoen, zegt opman Busweiler. Onderdeel daarvan is ook dat de personeelsleden afgelopen maandag door mij gevraagd zijn om een loonoffer te brengen van 8%. En ik kan u mededelen dat 98% van het personeel ter plekke, dus tijdens de personeelsbijeenkomst, zich daarmee akkoord verklaard heeft. En ik vind dat iets waar ik trots op mag zijn, dat Johan Enschede zulk personeel heeft. Hoeveel investeerde Nimbus betaald voor de drukkerij is niet bekendgemaakt.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 Local burgemeester en VVD-wethouder Van Gelder van wijk bij Duursteden legt voorlopig zijn taken neer. Van Gelder is in opspraak gekomen door berichten dat hij betrokken is geweest bij Wiettielt. Het AD meldde vandaag dat Van Gelder via een tussenpersoon in 2010 een huis in het centrum van Arnhem had gehuurd. Een jaar later werd in het pand een kwekerij met ruim duizend wietplantjes opgerold. De wethouder zou de tussenpersoon zwijngeld hebben beloofd. In Rael moest de man zijn mond houden over de rol van Van Gelder. Omdat het zwijngeld niet werd betaald... besloot de man de rol van de wethouder bekend te maken. Omstreden Franse komiek Gerdonnet mag gewoon optreden in de stad Nantes. De gemeente had de show verboden met een beroep op de openbare orde. Volgens de Franse autoriteiten is de voorstelling antisemitisch... en beledigend voor overlevenden van de Holocaust...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 Het weer waait stevig uit zuidwest tot west en dan vooral aan zee. Windstoten tot 80 km u zijn er mogelijk. Verder ook buien. Vannacht wordt het dan droog met opklaringen en minimaal rond 3 graden. Morgen overdag ook droog, zonnig en wat minder wind bij een graad of 8. En John Hoka weet waar de file staan, John. Ja, op 21 plaatsen. Vrij normale avondspits. De meeste file staan bij Rotterdam. Maar laat ik beginnen met een lange file op de A1. Apeldoorn richting Hengelo. De stad is er af met forsten en Badman, 10 kilometer na een ongeluk. Zo ja, zijn alle lijstzaken weer vrijgegeven. En vanwege de politieachtervolging... een opvallende file op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen kloppen Gouwe en Blijswijk. 5 kilometer. Bij Blijswijk is de rechterrij ook dicht. Je kunt er ook het beste omrijden via Al van der Rijn. Over de N11 en de A4. En probleem op de a 7 16, Rotterdam richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienordbrug. Daar staat 5 kilometer file. De linkerrijst is ook daar dicht. En daardoor staat het ook flink vast op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen af het Spaanse polder en knop het de plein 6 kilometer. Straks Helene Mees en de woningmarkt. Blijf luisteren. Verbeter de performance van uw organisatie. Management drives, Mastering Leadership.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 De landmacht bestaat 200 jaar. Joris van de Kerkhoff was aanwezig bij de vaandelgoed... voor koning Willem-Alexander. Maar we gaan eerst naar de huizenmarkt. Daar was vandaag goed nieuws over te melden... maar we moeten niet denken dat de bomen ooit weer tot in de hemel kunnen groeien. Met NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Volgens minister Blok van Wonen... vormen de cijfers van vandaag over de huizenmarkt wel een omslag. Maar een terugkeer naar de prijzen van voor de crisis... verwacht de minister niet. We zijn natuurlijk nog niet op het niveau van voor de crisis... en nog niet op het niveau waar we willen zijn. Maar het is wel een omslag dat we nu uit de, de jaren van het slechte nieuws... over de woningmarkt zijn en nu een aantal maanden goede cijfers zien. En dat is natuurlijk vooral heel goed nieuws voor al die mensen... die een huis te koop hebben staan. En zeker ook voor al die mensen wiens baan afhangt van die huizenmarkt. De schilder, de behanger, de keukenverkoper. Die profiteren allemaal van het feit dat er weer meer huizen verkocht worden. Ja, dus mensen die hun huis al lang te kopen hebben staan... kunnen misschien wat hoop putten. in 2014, lukt het misschien wel? Je ziet dat er meer, meer beweging in zit. Je ziet wel regionale verschillen. En bijvoorbeeld De prijsontwikkeling is in de steden duidelijk beter dan, dan in plattelandsregio's. Maar de beweging die we zo hard nodig hadden op die woningmarkt... die is duidelijk aan terugkomen. U raakt daar een ander probleem. Een hoop mensen zitten natuurlijk met een huis onder water, zoals dat heet. De waarde is zo gedaald. Um, is daar verbetering in, in aangekomen nu? We hebben een aantal maatregelen genomen als kabinet, juist voor deze groep. Omdat we het probleem van het staan inderdaad ook zien en willen aanpakken. Dus we hebben de rente over de schulden, die restschulden hebben, aftrekbaar gemaakt. En vanaf dit jaar kunnen mensen die een nationale hypotheekgarantie hebben en die verhuizen, wanneer ze aan de inkomenscriteria voldoen, ook die restschuld mee financieren onder die nationale hypotheekgarantie. Dus op die manier geven die mensen met die restschulden ook echt een steun in de rug. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat de prijzen zich weer zo herstellen... dat uh, mensen niet meer onder water komen te staan. We hebben natuurlijk voor de financiële crisis... een periode gehad met enorme prijsstijgingen. Dat was misschien leuk voor mensen die een huis hadden... maar ook een probleem voor de starters voor, waarvoor huizen onbetaalbaar werden. Huizenbubbel. Een huizenbubbel. In een gezonde markt bewegen de huizenprijzen... eigenlijk zo'n beetje met de inflatie mee. En dat is wat ik dus ook voor de komende jaren verwacht. Dus u verwacht niet meer een herstel naar de, prijzen, de huizenprijzen van voor de crisis? Ik denk niet dat iemand belang heeft bij een nieuwe huizenbubbel. Ik denk dat we met z'n allen enorm belang hebben bij een gezonde huizenmarkt... waarin gewoon doorstroming zit. En daar zien we nu gelukkig de eerste stappen voor. En dat zei minister Blok van Wonen. Hij was in gesprek met Michiel Breedveld. Ik heb contact met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt... van de TU Delft. Meneer Boelhouwer, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eens inhaken op wat de minister zegt. Een terugkeer naar het niveau van voor de crisis... dat zit er niet in. Wat vindt u van die opmerking? Nou, we zijn natuurlijk erg diep weggezakt. Hè. De, de prijzen zijn met uh, bijna 20 procent gedaald. En als je... Corrigeert voor de inflatie zelfs met een derde. Dus ja, dat zal niet uh, vandaag of morgen bereikt worden. Nee, dus dat, dat, We hebben nu een hele voorzichtig herstel van 1,5% dit kwartaal. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar dat is nog lang niet die 20%. He. Nee, de vraag is ook of we dat moeten willen met z'n allen. Denkt u niet? Want ja, we zeker, hebben het destijds ook bereikt zeker. door allerlei stimuleringsmaatregelen. Door uh, lage rentes. Er was een zeepbel ja. die geëxplodeerd is. N ja, daar kun je lang over praten. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik bedoel, we konden de prijzen tot, tot de crisis vrij goed verklaren. Dat had vooral te maken met uh, de lage hypotheekrente en ook wel met de normen die we hanteerden. Mm -hmm. Ja, goed. Als... We hebben overigens de laatste 30 jaar ongeveer een vergelijkbare prijsontwikkeling meegemaakt als in de ons omringende landen, met uitzondering van Duitsland. Dus ja, op zich is het, was dat wel redelijk goed verklaarbaar. En ook de daling met de crisis konden we goed verklaren tot mm. en met 2010. Ja, dan gaat dat in 2011 faliek mis. Dan worden er allerlei aanscherpingen gedaan. Wordt het veel moeilijker om een hypotheek te krijgen. En ook de rente in Nederland die is toch wat hoger dan in ons omringende landen. En dat is de verklaring om die prijzen toen voor zijn gaan dalen. Maar dat was dat is wel uitzonderlijk hoor. Nee. Bijvoorbeeld uh, de Europese... 16% op de wakket zijn. Dus ja. Helaas viel u even weg, uh, meneer Boehauw. U zei ja. de centrale, Europese Centrale Bank en toen viel u weg... Maar die heeft ook al eerder op basis van macrocijfers aangegeven dat, dat we de woningprijs in Nederland zo'n 16% ondergewaardeerd zijn. Okay. Dus als het zich herstelt, kan het zich ook redelijk goed herstellen. Dat, ja. dat kan wel. Ja. En Kunnen we dan ook terug naar dat niveau van voor de crisis, denkt u? Nou ja, nominaal is dus die 20%, dat, dat moet binnen een aantal jaren, uh, kan dat. Uh, uh -huh. Maar dat is heel erg afhankelijk van hoe de rente zich gaat ontwikkelen. Dus ik denk niet dat dat snel gebeurt overigens. Want, nee. Ja, dan moet je kijken wat zit daarachter. Nou, dat is toch de hypotheekrente zelf. En Die is uitzonderlijk laag momenteel. Ja, die kan nog lager worden, maar de kans dat die wat toeneemt is natuurlijk groter. Omdat die van een heel laag niveau komt. Dus dat is een, een, een probleem. Tweede is toch, ja, je ziet dat al die beleidsmakers, ministeries en ook de Nederlandse Bank en de AFM, gaan steeds verder in het ...beperken van risico's. En dat betekent dat het voor huishoudens steeds moeilijker wordt... ...om een hypotheek af te sluiten. Ja, De LPD ja. gaat omlaag. Als je doet wat wij volgens wil naar 80 procent... ...ja, dan wordt het voor heel veel mensen bijna onmogelijk om een hypotheek af te sluiten de komende jaren en we hebben het ook te maken met de werkloosheid loopt nog op en überhaupt met de flexi flexibilisering van de arbeidsmarkt want ja wil je een hypotheek hebben dan moet je toch of een vast contract of toch een aantal jaren een, een basisinkomen hebben en dat is voor heel veel mensen ja precies ja maar dat, dat sluit ook wel aan op wat uh, ik kan me dat nog herinneren uh, Paul Snabel voormalig directeur van het Sociaal mm -hmm. Cultureel Planbureau heeft gezegd destijds dat we ook uh, moeten accepteren dat het welvaartsniveau van wel eer uh, ja, dat we dat niet meer zullen halen. Dat we eigenlijk de tering naar de neerheek moeten zetten. Ook op, de, ook op de woningmarkt. Ziet u ja, dat ook dat... zo dan? Dat weet ik niet. Ik, ik, ik zie wel dat we zelf allerlei maatregelen bedenken... waardoor het gewoon heel moeilijk wordt om toegang te krijgen tot die woningmarkt. En ja, dat doen we gewoon, dat organiseren we zelf natuurlijk. Als wij risico's gaan beperken, dat is allemaal prima... maar dat betekent dat er veel minder mensen daarvoor in aanmerking kunnen komen. Dat betekent ook dat er minder vraag is en dat de prijs onder druk staat. Ja. Maar meneer houden die risico's, Ja, maar die beperking ja. van die risico's... Dat, dat gebeurt onder andere omdat het uh, in het verleden fout is gegaan. Dat is niet voor niks. Nou, dat is wel interessant. Als je kijkt naar de risico's in Nederland... wij kennen de laagste betalingsachterstanden ook weer zo'n beetje in Europa. Dus, dus er wordt wel eens gezegd, we moeten naar het Duitse model. Dat is allemaal veel minder risicovol. En Ja, dat is waar. En in die zin dat mensen daar alleen maar een hypotheek krijgen... als ze fors veel eigen geld inbrengen. Dus dan ook niet met restschulden worden geconfronteerd. Maar gewoon de betalingsmoraal is in Nederland heel hoog. Dus dat zou helemaal niet hoeven, zegt u? Nou nee, ik denk wel dat het verstandig is om... Hè, dat is een aantal van die maatregelen die genomen zijn, zijn best verstandig. Alleen je kunt dan weer discussiëren over, over het moment. Maar dat 80% zou ik zeker niet doen. Nee, nee als, dat, als dat inderdaad wordt doorgezet, lijkt me zeer onverstandig. Je kunt wel veel beter zo'n NRG hebben, zo'n verzekering... waarbij je in, in geval dat het echt misgaat, dat je mensen opvangt. Nee, want je, je, je belemmert gewoon de toegang tot die markten. Je moet je voorstellen, als je... zeg je voor, je moet 20% eigen geld meenemen. Je moet ook nog je kosten kopen financieren. Nou, dan praat je graag over 60, 70. Wat je moet sparen. Nou, dat, dat, dat is heel lastig over ja. mensen. En zeker ook omdat ze in de tussentijd moeten gaan huren. En die huren, ja, die gaan juist omhoog. Dus ja, ook dat biedt weinig perspectief tot sparen. Dus ja, dat zijn niet. Vanuit de woningmarkt gezien, hè, misschien vanuit de algemene economie kan je het doen. Vanuit de woningmarkt zijn dat dan niet ah, voor. Ja. Ja. Dit herstel, wat we nu zien op de woningmarkt... Um, ja. er wordt gezegd, dat is ook te wijten aan het feit dat er eindelijk politieke rust is. Zou u dit als een ja. succes van onze overheid willen typeren, beschouwen? Nou, nee, er zijn andere factoren. waar, waar je... Dat, een van de verklaringen is inderdaad dat er politieke rust is. Maar gewoon de, de fundamentele factoren zijn hier bepalend. De, toch de gezakte hypotheekrente is heel erg bepalend. De, de enorm lage prijzen. En nogmaals, het is ongeveer een derde. Je krijgt een derde meer woning voor je geld dan in het verleden. Uh, dat zijn toch veel meer, denk ik, beperk, bepalende factoren. En natuurlijk, die politieke rust helpt daar zeker bij. Ja. Maar dat is niet de reden waarom nu plotseling dat herstel uh, zich voordoet. Nee. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Dank u wel. Graag gedaan. Kan je ziek worden van asbest uit een bakkersoven? Als je het inademt, maar vooral als je het opeet. Nou, deze vraag die stel ik straks aan longarts Sjaak Burgers... na alle ophef vandaag rond brood van Bakkersland. Maar eerst een verkeersinformatie, John Sehoka. Nou, 21 files, een vrij normale avondspits. Opvallende file op de A12 richting Den Haag... vanwege de politieachtervolging. Tussen het Gouwe en Blijswijk staat 6 kilometer file. Bij Blijswijk is de rechterreis ook dicht. Je kunt er ook de beste omrijden via Al van der Rijn over de N11 en de a 4 16 minuten over vijf is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er komt een nieuw hoofdstuk in de zaak... tegen de Nederlandse publiciste Helene Mees. Ze wordt verdacht van het stolken van econoom Willem Buitig. Ze zou hem ruim duizend e-mails hebben gestuurd... met bedreigingen ook en erotische foto's. Mees stond vandaag opnieuw voor de rechter. En nieuwsuur nieuwsuurcorrespondent Tom Klein was daarbij. Tom, wat is er uitgekomen? Uitgekomen is, is dat de aanklachten, die inmiddels al wat was uh, afgezwakt, namelijk niet meer stalking, maar alleen lastigvallen. Uh, het OM had gezegd: Wij willen dat mevrouw Meester uh, schuld bekent aan die aanklacht... En in ruil daarvoor uh, niet naar de gevangenis hoeft, maar uh, een aantal maanden therapie moet volgen. En de, een uh, contactverbod krijgt ingesteld dat ze niet meer contact mag hebben met Willem Buiter. Nou, vandaag voor de rechter zei de advocaat van Hélène uh, Meester, die er vandaag zelf ook was, overigens. Uh, daar gaan we niet mee akkoord, daar gaan we helemaal nergens uh, schuldig aan uh, bekennen. Dus bleef de rechter uh, geen andere keuze dan uh, een datum voor een inhoudelijke behandeling uh, uh, op de agenda zetten. En dat wordt 10 maart. Mm, goed, nou, geen schikking dus, maar behandeling van de zaak. Hoe gaat die zaak er dan uitzien, die behandeling van die zaak? Nou, dan komen alle details, alle e-mails, alle foto's, alle gesprekken, noem maar op. Dat komt dan uh, ter tafel en mm. wordt besproken. En wat belangrijker is ook, dan... Uh, worden alle betrokkenen verhoord in de rechtszaal... door uh, zowel het OM als de verdediging. En de verdediging die Ira London, dat is de advocaat van Helen Mees... die zei van, ja, nu heb ik dus eindelijk de kans op kruisverhoor... van uh, Willem Buiten. En dat is iets, Freddy uh, Grimlachend, waar ik me erg op verheug. Want nu kan ik uh, dus uiteindelijk ook even de andere kant van het verhaal laten uh, vertellen. Ja, maar nu komt echt alle vuiligheid op tafel, hè? Ja, voor te terren, er was natuurlijk al veel naar buiten gekomen. Uh, ook in de verschillende pleitnota's, zowel van het OM als uh, van de verdediging. Maar uh, het interessante is, is dat Ira London, die advocaat, zegt... Um, het gaat dus nu los van al die details uh, en al die e-mails en al die foto's... om wat Buiten vertelt. Want, zegt hij, uh, ik kan aantonen dat Buiten uh, onder Ede... bij eerdere verklaring heeft gelogen. En dat is natuurlijk zeer kwalijk. En uh, dat kan ik dus aantonen door allerlei uh, e-mails en tegenstrijdige verklaringen. En zegt hij, meneer Buiter uh, speelde een spelletje van stop, don't stop... zoals hij dat noemt, van nou ja, uh, ik wil geen contact meer. Oh ja, toch wel, toch niet. Uh, en dat gaan ze nu allemaal uh, laten zien. Dat zal ongetwijfeld zeer gedetailleerd worden. En, zegt uh, Londen, zal dus een heel ander beeld scheppen... dan wat er tot nu toe uh, bekend is van uh, deze zaak. Nou, uh, is dat ook de tactiek dan uh, van Mees om ja, in feite... Of misschien wel de gedachte van Mees dat uh, er al veel narigheid op tafel ligt en dat ze nu uh, wil aantonen wat, wat de rol geweest is van, van deze econoom van buiten? Nou ja, kijk, um, uh, Irolanden wil, nee, zelf zijn niks. Irelanden wil niet zeggen over precies de tactiek die zal gaan volgen. Maar uh, wat hem in ieder geval dwars zit, is dat die zaak echt anders ligt. En uh, wat hem een beetje een steun in de rug geeft. Is dat de allereerste aanklacht, eh, toen de zaak begon, was uh, stalking. En er uh, was sprake van een celstraf. En uh, twee jaar contactvoet, noem maar op. En toen we een paar maanden geleden met z'n allen in die rechtszaal zaten, toen bleek die aanklacht al verslapt te zijn. Naar, uh, van een misdaad naar een overtreding. En geen stalking, maar was te gevallen. Dus toen werd het al wat minder. Toen, dus toen zei die landen al: van nou kennelijk is die zaak voor het OM dus ook ietsje minder sterk dan ze zelf dachten. Uh, dus denk ik, nou, laten we dan nog voor de rechter komen... en dan uh, gaan we alles wel even in de open lucht uh, behandelen. Tja, nou, we zullen het zien, uh, Tom Klein. 10 maart. Dankjewel. 10 maart dus, u hoorde het van Tom. De Koninklijke Landmacht bestaat 200 jaar tijd voor een feestje dag. Er zijn meer dan duizend militairen... brachten vanmiddag een vaandelgoed aan koning Willem-Alexander... om verbondenheid te tonen met de vorst. En Joost van der Kerkhof was bij de ceremonie. U bent hier als gasten verenigd op plein 1813. Het onafhankelijkheidsplein met het in 1869 onthulde monument... ter nagedacht is aan de overwinning op Napoleon. De onafhankelijkheid en de aanzet tot de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden. Allebei bij, Hé! Muziek, twee eeuwen. De koning, die had ik nog nooit gezien natuurlijk. Hè? Hij stond mooi recht. Ik denk dat hij morgen wel verkouder zal zijn. Hoop je niet. Had hij een extra T-shirtje aangetrokken. Majesteit, het zwaard heeft naast dat het een wapen is... ook een sterke symbolische betekenis. Het uitreiken van ere is mede daarom een eeuwenoud gebruik. 200 jaar koninklijke landmacht is een zeer bijzondere gelegenheid. Het is voor mij dan ook een grote eer om u namens alle mannen en vrouwen van de koninklijke landmacht vandaag een herinneringszabel aan dit feit te mogen aanbieden. In het geval van brede troepen spreken wij over standaarden. In Hun huidige vorm zijn bijna net zo oud als de koninklijke landmacht. Ze zijn het symbool van de aanhankelijkheid en trouw aan de Nederlandse samenleving, gesymboliseerd door het staatshoofd. Houdig roepen, opvolgen, vooruit! Ik was er voor de paarden. Ik ben zelf manegehouder uit Den Haag hier. Ik heb zelf 24 paarden. En die zijn altijd als reserve voor het dinsdag Als ze dat nodig hebben, dan kan ik ze bij paarden inhuren. En zelf heb ik dan 36 jaar mee gereden en gelopen. Achter de gouden koets, naast de gouden koets. Met alles gedaan. Het is natuurlijk waanzinnig om dat soort dingen mee te maken in je leven. Zolang je dat mag doen. Op bij de zaal. Voor koning en vaderland. Onderofficieren, doe uw plicht! Houden! Houden! Presenteer. Hé! Muziek, het Wilhelmus. gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de landmacht... is er vanavond een jubileumconcert, ook nog in de Koninklijke Schouwberg. En prinses Beatrix is daarbij. Sport. Zeven minuten voor half zes het Europees kampioenschap Allround Schaatsen wordt dit weekend in Hamar, in Noorwegen gehouden. Bij de vrouwen is iedereen Wust de grote favoriet. Sven Kramer, u weet dat wellicht, doet niet mee. Heeft alles natuurlijk te maken met de Olympische Spelen in Sochi die heel snel dichterbij komen. Gerard Kemkes, schaatscoach van Wust en Kramer bij TVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe anders is het EK in zo'n Olympisch seizoen? Ja, voor ons toch wel anders, moet ik heel eerlijk bekennen. Ten eerste, uh, zoals je net al in je introductie zei, Sven doet niet eens mee. Dus uh, voor hem is het sowieso niet echt belangrijk. En aangezien we en, en alle sportliefhebbers die zullen het uh, nog wel in zijn een geheugen hebben uh, zitten. Uh, een paar dagen geleden hebben we natuurlijk het uh, Olympische kwalificatietoernooi gehad. Mm -hmm. Dat was eigenlijk al een soort van mini-olympische uh, mini spelen. Dat was heel veel spanning, hele mooie wedstrijden... Dramatiek bij tijd en weilen En dat, uh, ja, dat, dat was eigenlijk toch eigenlijk een soort, soort moment uh, ja, die belangrijker was dan het EK wat er nu aankomt. Ja. Dus hoe, hoe is dat dan voor Wust? Wat, wat is haar plan dit weekend bijvoorbeeld? Nou ja, ze heeft natuurlijk enorm goed geschaat op dat KKT. Je hebt de uh, Olympische kwalificatie als een niveau dat, uh, dat we hopen bij de Olympische Spelen weer neer te leggen. Um, uh, ja, we, we zien dit, deze wedstrijd wel een klein beetje meer in perspectief. Aan de andere kant, uh, sporters als Sven, uh, sporters als Irene ze staan natuurlijk niet aan de start om gewoon even uh, rondjes te schaatsen. Die gaan mm. natuurlijk heus wel, wel voor, voor de winst. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat, dat de voorbereiding... wel een iets meer trainingskarakter heeft gehad... dan bijvoorbeeld ik zou kiezen voor hele grote wedstrijden. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als het er dan om gaat... dat je jezelf niet wil forceren. Op dit moment, in deze fase, richting de Spelen? Ja, dat klopt ook. De, de, um, er zijn natuurlijk hele bewuste keuzes gemaakt binnen ons team. Uh, een van die dingen is uh, dat Sven uh, op het ogenblik in Tenerife zit en, en daar heel andere dingen aan het doen is dan voor iedereen. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt, ja. het is heerlijk daar. Um, en en, en iedereen kiest ervoor om, um, om wedstrijdritme vast te houden. Iedereen is ook een ander type schaats. Ze moet ook naar andere wedstrijden, andere afstanden toe dan Sven. En. Um, ja, dus heb je verschillende kaders, verschillende perspectieven... als het gaat om deze maand. Ja. En het doel voor beide is natuurlijk... want we hebben het nu over de twee grote sterren van het Nederlandse schaatsen... om die grootste vorm waarin ze verkeren... om die op de een of andere manier vast te houden. Of dat nou in de warmte is of in de kou van Noorwegen. Dat is een keuze, dat geeft u ook aan. Die, die ligt volledig bij hen? Of, of is dat iets waar, waar u zelf ook... Uh... Nee. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat zijn wel dingen die wij binnen het team natuurlijk bespreken. En ja, uiteraard, ook met de sporters, dat lijkt me helder. Uh, maar dat zijn, wel, dat zijn wel routes die samen neergelegd worden. En, en ja, dat is, dat is zeker in deze fase, uh, wordt het maatwerk. Uh, we hebben uh, aan het begin van het seizoen een enkele afstand gehad. Dat was test nummer één. We hebben een uh, Olympische kwalificatie gehad, dat was test nummer twee. Uh -huh. En het is nu uh, nog vier, vijf weken tussen die Olympische kwalificatie en, het Olympisch, en de Olympische Spelen. En dat... Uh, ja, dat moeten we ook goed doen en dan wordt het individueel. Neemt de spanning ook langzaam aan toe? Nou, we hebben al momenten gehad met behoorlijke spanning, ja, moet ik begrijp ik, Ja, begrijp uh, ik. Maar inmiddels, uh, ja, het, het komt toch echt dichterbij nu, hè? Yeah, we voelen het ja, zelf ja, ook uh, hier. Ja, zeker. De, de Olympische Spelen worden meer en meer thema. En uh, uh, ja, je, als je er heel erg intensief mee bezig bent, dan kriebelt het best wel eens in je, in je buik. <laughs> maar je moet ook zorgen dat je uh, ook een, een gezonde afstand af en toe houdt. Uh, Um, en je ding blijft doen zoals je dat hoort te doen. En uh, ja, de, ja het, het, het, we weten natuurlijk allemaal dat uh, op het moment dat je in het vliegtuig stapt naar Sochi... dat dan uh, het echt serious business is. Uh, de Olympische Spelen komen één keer in de vier jaar. Dus het is, uh, dat, is, uh, dat, dat zal zeker een uh, portie spanning met zich meebrengen. Goed. Uh, hoe zit het eigenlijk met andere landen? Nooren, Duitsers, Fransen, de Belg, Bart Swink. Zijn, zijn zij erbij? Hierin, uh, ja, zeker. Ja, alleen oh, de enige andere uh, grote afzegger is uh, uh, Ivan Skobrev. Goed. De rest is hierbij. Succes. Dankjewel. Meneer Kemper, fijn dat u eventjes in de uitzending wilde komen. Graag, dankjewel. Straks de best verkochte boeken van 2013. Zijn die net zo sappig als het jaar 2012? Uh, vorig jaar hadden we veel sport, uh, spanning en, uh, en seks, zeg maar. In, uh, in de vorm van bijvoorbeeld uh, die 25 reis. sport, Sportspanning en seks, de drie is er, straks meer. Vakantie, maar dan wel op jouw manier?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 En de thriller Inferno van de Amerikaan Dan Brown... is het best verkochte boek in Nederland van het afgelopen jaar. Daarvan werden er bijna 377.000 exemplaren verkocht. Tweede plaats komt en uit de bergen kwam de echo van Galette Hosseini... en op drie John Williams, Stoner. Vorig jaar werden 41 miljoen boeken verkocht. Een daling van iets meer dan 8 ten opzichte van 2012. Zometeen meer in het Radio 1-journaal. Zo is dat, Mark. Eerst nog eventjes naar het weer. En dat doen we met Peter Kuipers-Munneke. We gaan het straks over de pluim hebben. Peter, maar eerst naar de weersverwachting. Ik hoor over windstoten. Ja, die hebben we op dit moment met ook felle buien. Maar die trekken wel langzamerhand naar het oosten weg. En vannacht wordt het dan uiteindelijk wel droog. In het noorden misschien nog een klein beetje regen. Maar dan krijgen we opklaringen. En daardoor koelt het ook wat meer af dan de afgelopen nachten. Na zo'n 3 tot 5 graden. En morgen dan trekken die opklaringen verder over het land. En dan wordt het best een aardige dag met 8 à 9 graden. Okay. En de zon schijnt ook regelmatig. Oh, dat is fijn. Ja. Ik had het al eventjes over de pluim. Jij hebt een pluimcollege gegeven op Twitter vandaag. Hoe, uh, ja, hoe zit dat? Nou, Dat was een doorslaand succes. Ja? Ik heb twaalf uh, kleine tweets verstuurd over de pluim. En uh, dat is uh, goed ontvangen, heb ik het idee. Okay. Ik heb in hele korte bewoordingen uitgelegd wat de pluim is. Om maar eventjes aan de radioluisteraars even uit te leggen. Ja? De pluim is een verwachting die we maken voor de komende tien of 15 dagen. Uh -huh. En uh, die pluim, dat zijn eigenlijk een heleboel verwachtingen bij elkaar. Die net een iets andere weersverwachting geven. En aan de hand van die pluim kun je een beetje zeggen... of de weersverwachting voor de komende dagen heel betrouwbaar is of juist wat minder. En waar wijst die naar? De pluim op dit moment? De, de pluim van nu. Die wijst ernaar dat het nog steeds vanaf maandag heel erg onzeker is... wat er nou precies gaat gebeuren. Er wordt natuurlijk een beetje hier en daar gekletst al over... dat het wel eens winter kon gaan worden volgende ja. week. Maar het blijft heel onzeker. Ongeveer 60% van de nou ja, mogelijke verwachtingen... die duiden wel echt op een tijdelijke periode van wat winterweer. Mm. Maar er is altijd nog 40% van de verwachtingen die gewoon gaan voor... Kwakkelend weer met temperaturen boven nul en s'nachts rond het vriespunt. Goed. Over de pluim van Peter kuipers kunt u lezen op NOS. Dankjewel Peter. Dan naar de verkeersinformatie. John Hoka. 128 kilometer in vrij normale avondspits. Er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat voor het Knopend Muidenberg 9 kilometer. Want op de A6 bij Knopend Muidenberg is een ongeluk gebeurd. Nou, Dan weer terug even naar die A1 De richting Hengelo. Nog een lange file van 15 kilometer. tussen Afritvorst en Badman door een ongeluk. Daar zijn de reizen ook weer vrij. A4 naar Amsterdam, daar zijn ze op elkaar geknopt. bij Rijsweg Centrum. Er staat 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A12 richting Den Haag bij Blijswijk 6 kilometer. Daar is een automobilist klemgereden door de politie. En daardoor is bij Blijswijk de rechter dicht. Je kunt er ook het beste omrijden via Al van der Rijn over de N11 en de A4. En op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat er een ongeluk. Bij Schiedam Noord 3 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Straks de boeken en brood in het Radio 1 journaal.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 Vier minuten over half zes is het. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De grootste bakkerij van Nederland, Bakkersland, ontkent dat consumenten of medewerkers in gevaar zijn geweest door asbest. Vanochtend maakte het VARA-programma Zembla bekend dat er in de afgelopen twee jaar in een paar ovens van Bakkersland asbest is vrijgekomen. Zeker één partij brood is uit de handel genomen, zegt Eugène Scholten, directeur van Bakkersland. We hebben het voorzorg al gedaan. Op dat moment was er een partij naar een distributiecentrum gedaan... die hebben we het voorzorg teruggehaald hebben. Die hebben we ook nagemeten. Die was compleet schoon. En uh, ja, dat, dat bewijst in ieder geval dat ons kwaliteitssysteem goed werkt. Longarts Sjaak Burgers van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam... is gespecialiseerd in kanker, veroorzaakt door asbest. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gebeurt er als je asbest opeet? Stel dat het in je brood zit, eh, of een vezel in je brood zit... en eh, je krijgt het binnen. Het grootste deel van het asbest zal waarschijnlijk worden uitgescheiden weer met ontlasting. Maar het asbest kan opgenomen worden in de darmen. Een deel van het asbest kan het lichaam verteren, dan ben je daar vanaf. Maar ook een deel van het asbest is onverteerbaar en dat blijft in het lichaam zitten. En dan? Asbestvezels die in je lichaam zitten, meeste mensen hebben asbestvezels in hun lichaam en die krijgen er weinig of geen last van. Uh -huh. Maar soms kunnen asbestvezels jaar na jaar na jaar irriteren en een heel enkel keer kan dat kanker veroorzaken. Want dan zit het in dit geval bijvoorbeeld, kan um, het in het buikvlies zitten en daar gaan irriteren? Ja, uh, uh, asbest veroorzaakt bosvlieskanker als je het inademt en buikvlieskanker dat is het broertje daarvan in de buik. En weten we zeker dat dat mogelijk is en dat dat gebeurd is bij mensen? Nee, nee, dat weten we niet zeker. De relatie is namelijk heel moeilijk te stellen. Uh, stel dat iemand asbestvezels heeft gegeten... dan as, voordat asbest kanker veroorzaakt gaan er jaren overheen. Uh, dat kan 10, 15 jaar zijn, maar dat kan ook wel 60 jaar zijn. En om dan nog, als je op 60 jaar na het eten van asbest een kanker krijgt, is het wel heel moeilijk om terug te zeggen... Van ja, van het ligt aan dat sneetje brood of mm. het ligt aan die expositie. Maar waarom is het verband dan wel aan te tonen... tussen uh, mensen die um, asbest inademen en die vervolgens kanker krijgen? Er zijn veel meer mensen die met asbest hebben gewerkt en het hebben ingeademd... Als je met asbest werkt uh, je zit in een asbestmijn... of je zit in de asbestindustrie, dan vormt dat stofwolken in de lucht. Die uh, adem je in. Ja. Dus je krijgt veel en veel meer vezels binnen. En uh, mensen die echt in die industrie hebben gewerkt... daar zie je de asbestkanker op het borstverlies ontstaan. Ja, precies. En uh, mensen die heel misschien... Maar als, als, uh, als de bakkers uh, uh, gelijk heeft, er zit helemaal geen asbest in het broodje. Er is natuurlijk helemaal geen gezondheidsrisico. Maar als je wat binnenkrijgt, is het een hele lage dosis gelukkig. En maakt daarmee, als er al een risico is, het risico heel laag. Ja, ja dat is ook wat Bakkersland zegt. Hè? Dat er geen um, reden is om ons zorgen te maken. Um, is dat ook uw oordeel? Dat heeft u natuurlijk nog niet gezien, maar er wel veel over gehoord vandaag. Nee, ik, ik hoorde ook net wat, er, uh, wat, wat u zei, dat de, uh, de, wat de directeur zei. Het brood was doorgemeten en er is geen asbest aangetroffen. Maar als het goed is doorgemeten en er zit daadwerkelijk geen asbest in... dan is er geen gezondheidsrisico. Nee, nou, dat is duidelijk inderdaad. Kun je asbest zien met het blote oog? Ja, asbest kun je zeker zien. Het is vooral het asbestcement wat je ziet. Dat, dat zijn de golfplaten die op oude schuurtjes liggen. Maar als, als het in, stel nou dat er een asbestvezeltje in brood zit. Is, is dat... Wanneer? Nee, nee uit, uiteindelijk... Nee, in brood denk ik niet dat je het ja. terug kunt zien. Maar dan, dan is het toch... want Er wordt nu gezegd dat er is brood uh, teruggehaald... bij de ja. distributiecentra van supermarkten. Maar het kan toch ook zijn dat het eerder ook nog op het brood terecht is gekomen. Ja, en dat het niet geconstateerd is. Ja, alles kan. Ja. Ik, uh, ik ken de productieprocessen daar niet precies. Maar natuurlijk zou het kunnen. Maar goed, dat kunnen we nu niet meer aantonen natuurlijk. Nee. nee. nee. Longarts Sjaak Burgers van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Dank u wel. U ook. Er zijn vorig jaar minder boeken gekocht dan in 2012. Toch is de branche niet ontevreden. Bleek bij de presentatie van het Boekenweekgeschenk 2014. We waren daarbij. In 2013 is de omzet in de boekenbranche gedaald met 5,5 procent. Dat is fors. Maar in 2012 was de daling nog een stukje groter. Uh, dus we hebben een, een, een afvlakking van de daling. Ja, Oké, okay. nee, dat, is, dat is, lijkt me heel goed nieuws. ja. Elk spoortje goed nieuws moeten we onmiddellijk aanwenden voor uh, grootste propaganda. Het gaat goed met het Nederlandse boek. Misschien hoort het wel bij schrijvers en uitgevers, optimisme... dat er voor zoiets moois als een boek toch altijd wel een toekomst zal zijn en dat het nog veel erger had kunnen zijn. Voor games geldt bijvoorbeeld min 25 procent zo'n beetje. Dat is echt heel veel. Dus mensen kunnen blijkbaar toch beter zonder een spelletje dan zonder een boek. Nou, sterker nog, dat is het mooie, het boek is, heeft zeg maar een aandeel gegroeid ten opzichte van die anderen. Dus mensen zeggen wel eens, ja zie je wel, als er games er zijn en dan leest nooit iemand meer een boek. Nou, dat is niet waar. Je ziet nu dat mensen juist heel erg voor het boek kiezen. Eppo van Nispen, directeur van het CPNB, houdt de moed erin Dat 2013 geen topjaar was, heeft ook nog met iets anders te maken. Maken dan de crisis? In 2013 waren het natuurlijk prachtige boeken, maar geen echte, wat ze dan noemen, een superceller. Hmm. Eh, vorig jaar hadden we veel sport, eh, spanning en, eh, en seks, zeg maar, ja, in, eh, in de vorm van bijvoorbeeld eh, die 25 grijs. Ja, dat boek was er nu niet echt en daardoor, eh, ja, dat heb je ook. Het is gewoon, ja, soms heb je een topper eh, die ja. heel goed verkoopt en eh, die hadden we iets minder. Dus als je echt, echt. Als je echt een topper had willen zijn, dan had je het nog beter moeten doen... dan de nummer 1 van de ranglijst. En die verkocht bijna 380.000 exemplaren. De top 3 van vorig jaar. Nou, dat is nummer 1, Dan Brown, met de Inferno. En dan en uit de bergen kwam De Echo van uh, Galetto Zijni. En 3, uh, Stoner van uh, John Williams. De hoogstgenoteerde Nederlandse romanschrijver is Tommy Wieringa... met zijn laatste boek. Dit zijn de namen, ja. Ik weet wel dat het uh, het hele jaar heel goed verkocht heeft. Uh, maar ik, ik weet niet, ik, ik zou niet weten waar het zich verhoudt op die, uh, in die top 10. Top 10? Zou je teleurgesteld zijn als het geen top 10 notering is? Nou, ik heb er nog niet eens over nagedacht. Dus okay. nee, nee, ik zou, de teleurstelling zou ik niet... <laughs> Nee, ge, ge, ge, geen idee. Onze Boekenweek-auteur, uh, Tommy Wieringa met zijn. Uh, uh, dit zijn de namen. Nummer 6. In de top 10 zitten twee Nederlanders en een Vlaming. Uh, mag het mag natuurlijk van het Nederlands boek zijn. Is het, het mooiste als er eigenlijk die hele top 10 gevuld is door Nederlandse talige auteurs? Laten we daar eerlijk over zijn. Maar uh, het is gewoon goed om te zien dat die boeken toch door mensen nog echt met plezier worden gelezen mm -hmm. en gekocht. Nou ja, blijkbaar is het boek onmisbaar voor de mens. Boekenweek is van 8 tot 16 maart. U krijgt dan het Boekenweekgeschenk... een mooie jonge vrouw, geschreven door Tommy Wieringa. Nou, ik hoorde wellicht net al in het nieuws. In wijk bij Duurstede legt VVD-wethouder Karel van Gelder... tijdelijk zijn functie neer. Vanochtend schreef het AD dat hij betrokken zou zijn... bij het opzetten van een wietplantage. Het Openbaar Ministerie ziet hem alleen als getuige in de zaak... en niet als verdachte. Ik heb contact met de fractievoorzitter van de VVD in Wijk bij Duursteden, Dat is Serge Zegboer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Hij is alleen getuige, niet verdachte in deze zaak, zegt het OM. Waarom stopt de wethouder tijdelijk met zijn werk? Nou, om dat echt te weten zou ik dan hem moeten vragen. Ja, hij wil niks kunt, zeggen helaas. Nee, hij, u kunt zich voorstellen dat dit soort berichtgeving... Uh, uh, ook als hij onterecht is, toch eventjes. Uh, uh, onbedoeld hem in een schijnwerper plaatst... en dat hij daar nu even uitstapt. Mm, ja, maar goed. Aan de andere kant, als je niks te verbergen hebt... en zeker bent van je zaak... dan ga je toch krachtig ja, en vereend door met elkaar? Nou, zo is het ook. Maar goed, er zullen ook wat uh, mensen zijn... Uh, die komende dagen eventjes met elkaar van gedachten willen... wisselen. wij praten vanavond ook even met de fracties. En uh, hij heeft zo besloten... ja, dat is hij van hem. Wat vindt u van deze hele zaak, de toestand en het verhaal dat vanochtend in het AD stond? Ja, nou wat voor mij belangrijk is, is dat, uh, dat iedereen weet dat hij als getuige uh, wordt geroepen. En uh, zo leek het even niet te staan in het AD, dat leek heel anders te staan. Maar gelukkig is daar nu uh, uh, duidelijk dat hij als getuige wordt uh, gehoord. Dat is ook uh, de verklaring van het Openbaar Ministerie. En u kunt zich voorstellen, als u getuige bent van de inbraak bij de buren... dan bent u zeker geen inbreker, dan bent u gewoon getuige. Ja. Dus het is fijn dat dat in ieder geval vaststaat. Ja, ja. Het, het, het was wel zijn huis waar deze wietplantage gevonden is. Ik heb geen idee. Over de casus uh, heb ik verder geen informatie. Voor mij is het belangrijk dat hij als getuige is, uh, is gehoord... of uh, naar de hoorzitting gaat. U heeft zich toch wel in de zaak verdiept, meneer Zegboer? In die zin niet. Ik, uh, ik heb de inhoudelijke details niet. Ik ben niet van het openbaar ministerie. Nee, maar je hebt ik toch wel bijvoorbeeld dat... met meneer Van Gelder gesproken? Die heeft toch wel aan u uitgelegd hoe het, hoe het echt zit? Nou, hoe het zit volgens mij is dat hij opgeroepen wordt... Uh, in een zaak waarbij hij uh, in principe een eerbaar burger is... die zijn uh, ding doet in de rechtsgang. En uh, iemand anders die is daar beklaagde. En dat is niet hij en het gaat niet over zijn handelen... Het gaat over het handelen van die andere persoon. Dus het was niet zijn wietplantage? Daar ga ik vanuit van niet, want anders had OM wel uh, op een andere manier deze uh, zaak aangevlogen. Het gaat ja. over iemand anders. Oké, okay. nou, de um, ja. gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Um, over drie maanden al ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat het heel vervelend is voor de VVD. Nou, andere berichten hoor je liever, maar voor mij is het belangrijk nu... om eventjes alles uh, klip en klaar te stellen... Dat, uh, wat het AD vanmorgen heeft geschreven, dat het dus niet klopt... en dat uh, onze VVD werd houden voordat uh, iemand uh, het anders aantoont... van onbesproken gedrag is. Serge Zegboer, fractievoorzitter ja? van de VVD <laughs> in wijk bij Duurstede. Dank u wel voor okay, de toelichting. Dank u. Onze Hoka. Waar staan de files? Nou, ondanks de, ja, een aantal aanrijdingen... toch een vrij normale spits. Lara 133 kilometer. Verdeeld over 37 files. De meest hardnekkige file staat op de a 12 richting Den Haag. Daar is namelijk een achtervolging geweest van de politie. Uh, Automobilist is daar klim gereden bij Blijswijk. En er staat de 6 kilometer file. En er is één reis ook dicht. Nou, u kunt het beste de beste file meiden... door om te rijden via Al van den Rijn... over de N11 en de A4.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 Toch allemaal. Het was in ieder geval de doorbraak van de Plain White Tees in 2007. Hey there, Delilah. Het is tien minuten voor zes. Mooie cijfers over de verkoop van huizen vandaag. De vlag gaat nog niet uit, maar het nieuws wordt in Makelaarsland positief ontvangen. Heel voorzichtig kan je zeggen dat er structureel sprake is van herstel. Maar het is wel een fragiel herstel. Het woord wordt door de NVM bijna gefluisterd. Je ziet het nu weer aan Delcel waar een grote werkgever verdwijnt... en wat weer werkloosheid zal geven. Maar zelfs in Noordoost is het van diep rood naar diep oranje gegaan. Maar dat moet je wel relativeren, want dan zijn er in een kwartaal... twee woningen meer verkocht. En dat betekent voor een verandering van het stoplicht. Maar structureel is de markt dus nog niet beter. En dat geldt eigenlijk voor heel Nederland zo. Laten we een kleine tour door het land maken. Om te beginnen Groningen. Het stoplicht in Groningen is... Oranje. Jan Palland, makelaar in de provincie. In de stad gaat het prima. Maar ook over het omliggende land, de ommelanden, klaagt hij niet. We hebben dus het gebied waar de aardbevingen zijn. We hebben het gebied waar de krimp is. En we hebben de, uh, een gebied waar de dynamiek is. Dus dat is uh, gevarieerd. Heeft u er geen last van, van die, uh, van die aardbevingen? Want mensen zeggen voortdurend dat een huis onverkoopbaar wordt. Ja, nou, het is imago-schade, heet dat. Maar wij zijn daar heel uh, ja, stellig in. Diegene die schade veroorzaakt, moet dat ook herstellen. Dus en, uh, ja, die gaat hier de bel dus. Doe hem even open hoor. Nou doe rustig aan, ik ga ondertussen eventjes naar Zeeland. Met Mark waarom gaat het zo goed in Zeeland? Het gaat verrassend goed, dus dat, dat heeft ons allemaal wel verrast. Ja, waarom we nou het echt uh, significant beter doen dan uh, de anderen? Denk ik dat we uh, toch een beetje de afwezigheid is van nieuwbouw. We zien dat de, de, de, de opleving uh, op de markt uh, eigenlijk veroorzaakt wordt aan de onderkant van de markt, namelijk starterswoningen. Veel van die starters gingen vroeger naar nieuwbouwwoningen en uh, ja, die gaan nu naar een, uh, een bestaande woning. En vanavond gewoon een klein flesje open of uh, is het nog niet reden voor zo'n feestje? Wij <laughs> nee, laten we de scheiding houden en ik, ik doe gewoon maar een glaasje rode wijn bij het Erik nu aan de lijn Noord-Holland. Noord-Holland laat een beetje wisselend beeld zien. Klopt. Nou, de grote stad Amsterdam, daar draait het gewoon echt al goed. Kijk, als je kijkt naar Haarlem bijvoorbeeld, dat is, blijft nog wat achter. Hoofddorp blijft nog wat achter. De trekt weer een beetje aan. Maar de west steden, zoals uh, Horen en, en, en Kuizen, daar is het gewoon wat moeizamer. Alkmaar is ook uh, ronduit nog rustig. En wat kunnen we daaraan doen? Kijk, in sommige gebieden zijn de prijzen goed of flink gedaald... In andere gebieden zijn de prijzen gewoon nog niet voldoende gedaald. Er moet nog meer correctie plaatsvinden voordat het herstel gaat uh, optreden. Zullen we even teruggaan naar Groningen? Ja, die bezichtigingen, dat gaat hier allemaal door. Hè? Dus, uh, ja. Maar over het... Alweer een klant. Doe rustig aan. Klanten gaan altijd voor. Ik wil ook nog weten hoe het in Friesland gaat. Even bellen met Albrecht Kok. Want in Friesland is het opvallend dat het vooral in het krimpdeel van Friesland goed gaat. Uh, Super positief. Een grote inhaalslag. We verbazen ons in die zin ook wel een beetje... maar ik denk dat het voornamelijk het, het woord is betaalbaarheid. De mensen hebben het gevoel, ze hebben heel lang gewacht... ...voordat ze konden kopen. sommigen konden gewoon nog niet kopen. Uh, het is nu het moment. De rente is goed. Er is veel aanbod in deze markt. Uh, ik moet er nu bij zijn, want de bodem is misschien wel een beetje bereikt. En uh, ik merk nu ook dat de doorstromen enigszins op gang komt. Dat die, uh, die tussenwoning of die hoekwoning nu ook die 200 en kap. Dat ze naar prijzen gaan van 225, 250. Zullen we het nog één keer proberen? Groningen? Gaat u maar, hoor. Eigenlijk heb ik nog maar, uh, nog maar één vraag. Uh, bent u tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. En dan nog zorgen dat die klant uh, het huis koopt, yeah? Dat gaat wel lukken. Ik heb er morgen ook nog kijkers, dus uh, het gaat allemaal goed komen. <laughs> nou, en dat lukte gelukkig in één keer. Die opname Bert van Sloten maakte de rondgang. Wilt u weten wat de waarde van uw woning is... en hoe die gestegen of gedaald is? Ga dan naar nos.nl. Daar hebben we een mooie overzicht voor u gemaakt. Dan nog eventjes naar de Verenigde Staten. Want daar is een nieuwe politieke rel geboren. Een van de meest prominente republikeinen van dit moment moest door het stof. Het lijkt een lokale rel, maar alles wat deze man doet... wordt nationaal breed uitgemeten, zo meldt NBC News. Het gaat om gouverneur Chris Christie. U weet wel, die grote man van de staat New Jersey. Hij raakt in opspraak omdat zijn staf files heeft veroorzaakt... om een politieke tegenstander dwars te zitten. Correspondent Wessel de Jong, wat is daar gebeurd? Ja, het speelde zich allemaal af tijdens de herverkiezing van Chris Christie afgelopen najaar. Nou, Christie, een, een hele belangrijke republikein, potentieel presidentskandidaat. Uh, er was een democratische burgemeester die weigerde zijn herverkiezingscampagne te steunen. Uh, burgemeester Sokolich uit Fort Lee. Nou, dat Fort Lee dat ligt recht tegenover New York. Daarheen loopt de George Washington Bridge. Nou, dat is een van de allerdrukste bruggen ter wereld zo'n beetje. En de staf van, uh, van Christie besloot daar verkeers, zogenaamde verkeersstudies te gaan houden. Er werden enkele rijstroken werden daar afgesloten... omdat dus die burgemeester niet meewerkte. Nou, er zijn daar vier dagen files geweest. Die zouden zo'n beetje erger geweest zijn... dan, tijdens de, dan de, de verkeersopstoppingen tijdens 9-11. Er kon zelfs een ambulance op een gegeven moment niet door... Eh, waardoor iemand, een, een oudere patiënt, zou zijn overleden. Nou, Dat is dus eigenlijk allemaal vanwege een politieke ruzie. Dus je begrijpt, de, de, de verontwaardiging in de Verenigde Staten... Hier over deze zaak is... Bijzonder groot. Aha. Nou, en um, Chris Christie moest met de billen bloot, uh, met de grote billen. Neemt hij ook de volle verantwoordelijkheid. Ja, hij heeft net een persconferentie gegeven. Hij excuseert zich ongeveer tegenover iedereen. Maar hij is toch vooral boos. I am embarrassed en humiliated by the conduct of some of the people on my team. There's no doubt in my mind that the conduct that they exhibited is completely unacceptable and showed a lack of respect for their appropriate role of government and for the people that were trusted to serve Hmm. Ja, hij zegt dus, hè, ik ben in verlegenheid gebracht. Ik ben vernederd door mijn eigen staf. Hè, die zo'n minachting heeft gestoond, getoond voor de overheid. En voor de mensen die we moeten dienen. Nou, hij kondigde nu tijdens deze persconferentie. kondigde er ook aan dat een, een aantal stafleden wordt ontslagen. Maar daarbij gaat het waarschijnlijk niet blijven. Want de officier van Justitie van New Jersey heeft ook aangekondigd... dat hij een onderzoek gaat doen. Dus dit uh, krijgt een staartje. Oei, nou. Uh, en dat is voor uh, Chris Christie, kan ik mij voorstellen niet prettig... als uh... Um, grote man bij de Republikeinen. Um, nee, precies. Je moet, je kan moet dit gevolgen voor wie... hem hebben? Ja, dat is zeker. Natuurlijk, Chris Christie, je moet weten wie die is inderdaad. Hij geldt als een potentiële presidentskandidaat voor de verkiezingen in 2016. Je kunt zeggen, hij behoort toch echt tot de top vijf of zelfs tot de top drie van de belangrijke republikeinen. Op dit moment, bij de laatste, bij de, bij, de, bij de grote verkiezingsbijeenkomsten van de republikeinen, hield hij de belangrijkste speech. Nou, vlak na de storm Sandy, toen vlak voor de verkiezingen in 2012, toonde hij zich uitvoerig met president Obama. Hij heeft echt de om, om samen te kunnen werken met de uh, democraten. Ja, en nu toont hij zich eigenlijk op dit moment gewoon als een bully. Het is echt, uh, het is echt uh, Tony Soprano meets the governor. Dat is, hij ontpopt zich nu echt als een, een bulliënd maffiabaasje. En dat is natuurlijk heel slecht natuurlijk voor, zijn, uh, voor zijn ambitie om mogelijk uh, president te worden. Maar goed, je weet ook, Amerikaanse politiek is uh, bijzonder uh, uh, bewegelijk. De kiezer vergeet ook weer snel. Ja, zo is dat, Wessel. Fijn dat je eventjes nog in de uitzending dit verhaal kon vertellen... over Chris Christie, die dus door het stof is gegaan. U kunt daar meer over lezen trouwens op onze website, nos.nl. Ik wens u nog een hele fijne avond... want we zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Straks bij de collega's van de EO hoort u nog de voedsel- en autoriteit over het brood van Bakkersland. Ik zou zeggen, blijft u vooral luisteren en een fijne avond. Nieuws heeft een nieuw geluid. Goedemorgen. Het begin is er straks de man die uh, afgelopen jaar de piraten bij Somalië flink op hun nek zat. Het zal u als luisteraar ongetwijfeld opvallen. Er zit geen bobo in de bus. Voor die ene luisteraar die niet weet wie Alma Willem was, kunt u hem even omschrijven? Mag ik even naar de wc? Is er iemand aan tafel die dit nog stapt? Ik moet zeggen, dat klinkt mij ook wel een beetje vreemd in de oren. Ja, och. Ga maar even naar de plasrijden, Brian, kleine rakker. Goedemiddag, meneer Moscovici. Nieuws heeft een nieuw geluid. Veel plezier op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.